3 uur. Dit is Radio 1 met Jan Mom. Zo direct in vrijdagmiddag live moeten alternatieve geneeswijzen voor kinderen onder de 12 jaar verboden worden. Een debat. Nu eerst het NOS-journaal met Janne Koekkoek. -Koek.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 De cao geldt voor alle supermarktketens in Nederland. Volgens de CNV-dienstenbond hebben de werkgevers al langer de wens... om toeslagen af te schaffen. Maar is die wens nu urgenter geworden door de prijsoorlog. Minister Dijsselbloem kan niet zeggen of de onderhandelingen... met D66, ChristenUnie en SGP vandaag worden afgerond. Dat zei hij na afloop van de ministerraad. We moeten echt nog wat werk verzetten. Uh, er we moeten nog worden doorgehakt. Uh, dat zal ik nog meer voor clichés gebruiken. Er uh, moeten natuurlijk keuzes worden gemaakt. Niet alles is mogelijk. Compromissen worden gesloten. Uh, dus daar gaan we nog even mee verder. Het is volgens Dijsselbloem moeilijk om te zeggen of de onderhandelaars er al bijna zijn. Maandag gaat hij hoe dan ook naar Luxemburg voor een bijeenkomst van de Eurogroep.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 De Nederlandse bischoppen gaan op 30 november op bezoek bij de paus. Bisschoppen moeten om de vijf jaar bij de paus verantwoording afleggen over hun beleid. Dat is al sinds 1587 verplicht. De laatste keer dat de Nederlandse bischoppen het zogenoemde ad limina apostolorum bezoek aflegden was in 2004. De termijn is dus al even overschreden, maar dat kwam doordat toenmalig paus Johannes Paulus II ziek was. Het Vaticaan is nog steeds bezig met het wegwerken van de achterstanden. De eigenaren van de auto's die zijn geraakt door de vrouw van de Russische diplomaat Borodin... krijgen toch een schadevergoeding, zegt een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars. Dat die schade niet vergoed zal worden, dat is echt een misverstand, dat klopt niet. Deze schade kan gewoon verhaald worden op de verzekeraar van de auto waarin deze mevrouw gereden heeft. Ook diplomaten zijn in Nederland, als ze zich op de weg begeven, verplicht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 En wat dat voor het verkeer betekent, hoort u van Wijnand Zwaan. Ja, ondanks de regen staan er niet al te veel files. Maar de files die er wel staan, die leveren wel veel vertraging op. Zo was er een aanrijding in de Koentenel op de A10, de A10 richting Den Haag. En daardoor staat de file tussen Cadoule en de Koentunnel 3 kilometer. Bij Rotterdam op de A4 van de hoogvliet naar Vlaardingen, voorknopend ketelplein 2. Dat komt door een ongeluk op de A20 naar Gouda. Tussen Vlaardingen-West en Spaanse polder staat 4 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. En zo direct in Vrijdagmiddag live Justus van Oel over spijkerbroeken. De Russische Bibliotheek van uitgeverij Van Oorschot bestaat 60 jaar. Tot 31 oktober zijn de verzamelde werken van Dostoevsky daarom verkrijgbaar voor een feestprijs. Negen prachtige dundrukdelen met wereldberoemde romans als De Speler, Boze Geesten, De Karma's of met tot 35% korting. Dostoevsky in de Russische Bibliotheek. Uw boekverkoper weet er meer van.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 Jan Goedemiddag en welkom terug vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Moeten alternatieve geneeswijzen voor kinderen onder de 12 jaar verboden worden? Kees Renkans van de Vereniging tegen kwakzalverij vindt van wel. Huub Koning van de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen vindt van niet. Een debat, zo direct. De column van Justus van Vernoel over spijkerbroeken. En je kunt alles bekijken op computer, tablet of smartphone... via vrijdagmiddaglife.afro.nl En je mening geven via Twitter, hashtag AfroVML. De rubriek over de omroepbezuinigingen. Ja, dan is het nu weer tijd om de actualiteit te bespreken... in ons wekelijkse nieuwspanel... met columnist Jacco Vervoort en schrijfster Simone van Kamp. Maar ook wij hebben te maken met de omroepbezuinigingen. Dus kunnen we deze rubriek voortaan nog maar één keer per jaar maken. En deze week bespreken we dus al het nieuws van het komende jaar. En de tijd gaat nu in. Nederland is officieel uit recessie. Ja, wat vinden we ervan? Ja, ik moet er nog zien. De economie is natuurlijk... Maar ja, ja ik denk wel dat we dieptepunten van de crisis... dat we dat nu achter de rug hebben. Ja, maar deze week werd bijvoorbeeld bekend... dat de huizenmarkt langzaam weer uit het slop komt. Ja, maar de huizenprijzen in bepaalde gebieden stijgen weer. Hè? Dus... Ja, dat, dat is niet helemaal waar. In andere gebieden daalt het nog steeds. Goed, per saldo stabiliseert de markt dus. We gaan meteen door. Koudste 27 oktober sinds 1835. Ja, wat hebben jullie gemerkt van de kou? Ja, het was ontzettend koud... Uh, dus je merkt gewoon dat al die verhalen over de opwarming van de aarde compleet onzin is. Ja, de NS heeft ook last van het winterweer natuurlijk. Urenlange vertragingen waren er in het hele land. Ja, ik vind het ongelooflijk dat als, als er in Nederland twee sneeuwvlakjes vallen... dat dan meteen het hele land plat ligt. Dat is toch niet te geloven? Ja, komt hij er of komt die er niet? De Elfstedekoorts neemt ongekende hoogte aan. Nou ja, ik heb dus het gevoel dat die dit jaar gewoon doorgaat. Ik weet niet waarom, maar uh, ja, dat denk ik gewoon. En er is ook een bekende Nederlander overleden. Ja. Ik, ik hoorde het op de radio. Ik heb hem een paar keer ontmoet. En hij was altijd zo bevlogen, ja. zo bezig met dingen. En ja, ik, ik vind het echt heel erg. Opnieuw schietpartijen in Amerika. Ja, het is belachelijk dat ze die wapenwetgeving nog steeds niet veranderd hebben. Ik begrijp daar dus helemaal niets van. TBS TBS-er ontsnapt. Ja, het is natuurlijk heel vervelend dat er nu een ontsnapte tbs er een moord heeft gepleegd. Maar we moeten niet op basis van één zo'n incident het hele TBS-systeem ter discussie gaan stellen. Kabinet gevallen. Nou, ik vind het wel echt heel slecht dat er in crisistijd opnieuw verkiezingen komen. Nederland opnieuw in recessie. Ja, het is duidelijk dat we het uh, dieptepunt nog lang niet bereikt hebben. Nederland zelf al bij WK-loting in pool des doods. Ja, ik denk dat ze in de poolfase al uitgeschakeld worden. Opnieuw TBS er ontsnapt. Aan dit soort incidenten kun je gewoon zien... dat het hele TBS-systeem voor meter functioneert. Geert Wilders heeft iets gezegd. Ja, ik vond het walgelijk. PvdA op vijf zetels in de peilingen. Je ziet gewoon dat het sociaal-democratisch gedachtegoed... Geen, geen draagvlak meer heeft in Nederland. Warmste 25 februari sinds 1932. Ja, en dan te bedenken dat er nog steeds mensen zijn... die niet geloven in de opwarming van de aarde. Ongelooflijk. PvdA op 60 zetels in de peilingen. Ja, toch mooi om te zien dat het sociaal-democratische gedachtegoed... nog altijd springlevend is in Nederland. PvdA op twee zetels in de peilingen. Laten we gewoon ophouden met al die peilingen. Bultrug aangespoeld op Vlieland. Oh. Duitsers aanwezig bij de dodenherdenking. Een goed idee of juist niet? Nou, Duitsers zijn altijd welkom, maar gewoon niet op 4 mei. Dat ligt gewoon te gevoelig. Maar het kan toch ook juist een signaal van verzoening zijn? Natuurlijk. Maar waarom zou je uitgerekend... Langs de 21 juni sinds 2013. Ja, ik had dat niet zien aankomen. Nederland zelf al wint eerste wedstrijd op WK. Ik denk dat we wereldkampioen gaan worden. Ik geef niks om voetbal. Nee. Oudste mens ter wereld overleden. Ongelooflijk. Nederland uitgeschakeld op WK. Ik geef niks om voetbal. Maya voorspellen einde der tijden in 2022. Ja, dit keer zouden ze best eens gelijk kunnen hebben. Walrus aangespoeld op Terschelling. Echt heel erg. Maya voorspellen einde der tijden op 20 mei 2015. Ja, dan kan ik niet. Dat komt mij heel slecht uit. Oudste mens ter wereld overleden. Hè, alweer? Maya voorspellen einde der tijden in 1997. Ja, dat kan ik dus niet. Dat komt mij wel heel slecht uit. Blauwe Vinvis aangespoeld op Ameland. Schrikkelijk. Oudste mens ter wereld overleden. Ongelooflijk. Oudste mens ter wereld overleden. Niet te geloven. Wolharige Mammoet aangespoeld op Tessel. Schandalig. Tessel aangespoeld op Schiermonnikoog. Oog. Wat? Europa bedreigd door buitenaardse wezens. Moet Nederland zich overgeven aan de vijand? Ja, ik word altijd zo moe van deze discussie. Diederik Smit, Rosa Reutte en Jochen Otten. Iedere week in vrijdagmiddag live geven twee mensen de vloer om met elkaar te debatteren. Twee katheders zetten we klaar, twee mensen met verstand van zaken natuurlijk daarachter. Vandaag gaat het over alternatieve geneeskunde. en de vraag of we kinderen tegen die alternatieve geneeskunde moeten beschermen. Kees Renkens van de Vereniging tegen kwakzalvrij vindt van wel. Huub Koning van de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze vindt van niet. Zij gaan hierover in debat. Beiden welkom hier in de kroon. Even vooraf, meneer Koning, wat verstaat u eigenlijk onder alternatieve geneeswijze? Nou, alternatief, ja, ik vind dat sowieso een heel vervelend woord. Uh, in, het, in ons vakgebied praten wij veel over complementaire geneeswijzen. Alternatief heeft. Maar noem eens een voorbeeld. Wat, wat, wat, wat? Daar kan uh, acupunctuur, allerlei massage therapieën kunnen bij. Uh, uh, maar ook op psychosociaal gebied is er het een en ander. Uh, homeopathie. Dat zijn wat voorbeelden van, uh, van de, de complementaire gezondheidszorg. Meneer Renkans, voor u is het allemaal kwakzalverij? Het is allemaal kwakzalverij. Ja. Dat, dat is in ieder geval helder. U gaat uh, ja. beide in debat aan de hand ja. van de stelling... alternatieve geneeskunde moet verboden worden voor kinderen onder de 12 jaar. En meneer Renkans, u steunt de stelling. Om te beginnen even 30 seconden om uit te leggen waarom. Ja, Alternatieve geneeswijzen zijn dus geneeswijzen waarvan de werkzaamheid niet is aangetoond. Daarom maken ze geen onderdeel uit van de artsenopleiding en dergelijke. En in de gewone geneeskunde, als we een behandeling overwegen... moet je altijd je afvragen wat is de kans op dat, er nut, dat het nuttig is... en wat is de kans dat er schade of bijwerkingen zijn. In de alternatieve geneeskunde is er nooit de werking aangetoond. Per definitie niet. Dus de kans op schade die altijd aanwezig is, weegt dan het zwaarst. Dus je moet je nooit blootstellen aan alternatieve geneeskunde. Dan kunnen volwassen mensen... Zelf zich vergissen, ze zijn misleid of ze zijn dom en ze gaan naar een homeopaat of naar een kwakzalver. Kinderen hebben die beslissing, die kunnen die beslissing niet nemen. En daarom daar houd ik het voor nu even bij. U, u krijgt die nog meer fouten. tijd. Maken, ja. Meneer Koning, ook voor u even 30 seconden om te zeggen waarom u het niet eens bent met de ja. stelling. Nou, Kinderen zijn per definitie natuurlijk een kwetsbare groep. Dat, hè, dat ben ik volledig mee eens. Dus waar het om gaat is dat je een veilig iets inzet. Nou, per definitie zeg ik dat complementaire gezondheidszorg een veilige methode is. Uh, met weinig uh, echte inbreuk op het, uh, uh, op, het, op, het, op het menselijk lichaam. Of het dan een kind is of een maakt niet uit. Daarnaast zijn er ongelooflijk veel onderzoeken die dus wel degelijk. De werkzaamheid aantonen. En het is ook niet voor niets dat er dus steeds meer landen dat de complementaire gezondheidszorg een geïntegreerd gebeuren wordt. En bijvoorbeeld de Senaat van Amerika heeft deze week uitgeroepen tot de week van de natuurgeneeswijze. Kijk, meneer Renkers, even, want u zegt ja, uh, uh, dat het werkt, is niet bewezen, maar is het ook schadelijk? Ja, het is vaak schadelijk. Hoe? Nou, er zijn verschillende manieren waarop het schadelijk is. Een zinvolle, werkzame behandeling kan soms vertraging oplopen als men zich eerst wendt tot een alternatieve genezer. Ik hoef de naam van Sylvia Millerkammer maar te noemen. Hebben wij een ziekte van een behandelbaar stadium in een onbehandelbaar stadium uh, overgaat terwijl ze zich overgeeft aan kwakzalvers? Dat komt. Dat is vrij zeldzaam gelukkig. De meeste mensen zijn verstandig genoeg. Om, om, omdat om... zij niet meer naar de uh, ja, laten we zeggen, gewone yes, uh, genezer gaan. Ze ging niet naar de chirurg, ja. maar ze gingen naar de kwakzalver. Maar is de alternatieve behandeling zelf ook schadelijk? Vaak, meestal valt het mee, met homeopathie, dat is zo verdund. Dan, kan je gewust, dan moet je drie maal per dag zeven druppeltjes nemen. Maar als je hele fles achterover staat, zul je enkele schadelijke bijwerkingen ervaren. Het werkt gewoon niet, het heeft ook geen bijwerking. Meneer Koning, soms doorkruist het de, ja, de behandelingen van de gewone artsen. Nou, dat is niet gezegd. Kijk, een van de basispunten van een opleiding bij een natuurgeneeskundig therapeut... is van, van wees alert op het zogenaamde pluis-niet-pluis... Oftewel, uh, door kruis sowieso nooit uh, datgene wat de behandelde arts doet. Uh, verwijs waar nodig terug naar de huisarts of de specialist of, of wat dan ook. Maar wees zegt, daar het is niet altijd heel aanvullend op, op, op, op uh, is, wat de huisarts bijvoorbeeld ja, doet. Het is complementair. Meneer rekenen en dan kan het toch geen kwaad? Nou, dat scheelt al. Als mensen eerst bij de dokter geweest zijn en die dokter kan niks bieden. Dat is ook de patiëntengroep waar die kwakstel over opteren. Dat, dat is een aantrekkelijke groep voor hen. En we kunnen de geneeskunde inderdaad niet alles oplossen. En dan moet je de, de waarheid met je patiënten bespreken. En dan, eh, als ze verstandig zijn, st stoppen ze hun zoektocht naar genezing. Ja. Doen ze dat niet, dan komen ze in de alternatieve sector terecht. Sylvie Middelkamp is bij dertig verschillende kwakzalvers geweest. Maar als een reguliere arts zegt, ja, wij kunnen weinig of niks voor je betekenen... Mm -hmm. het is het misschien niet zo gek dat mensen doorzoeken. Nee, die mensen verwijten ook niks. Het is dom, je, je, het helpt niet, je raakt je geld kwijt. Maar het val, hun valt niks te verwijten. Maar de behandelaars verwijten u wel. Ja, van, die horen beter te weten. Die, die zouden moeten zeggen, je moet niet naar mij toe komen. Als het medici zijn, dan zijn ze ook te aansprakelijk. Je moet zich kunnen verantwoorden. Als ze geen medische opleiding hebben... Dat is wel buitengewoon brutaal als je je op het gebied van de geneeskunde begeeft. Nick Honing, ja. u zou eigenlijk moeten zeggen, ga maar weer terug. Nou, kijk, dat is natuurlijk ook aardig dat dit gezegd wordt. Dit is ook zo'n standaard iets van de Vereniging Trek van Iemand die gestudeerd heeft, en medisch dan wel, dus aan, die zou beter moeten weten. Uh, mijn standpunt is wat anders. Ik zeg van, ja, die weten juist beter. In toenemende mate zijn dus artsen, fysiotherapeuten en apothekers... die dus inderdaad gaan kijken van, wat is er nog meer? Omdat ze juist in het reguliere gebeuren. En vooral veel in Nederland gaan. zelfs, hè? begrijp ik. In, artsen die, die dat doen. In, ja, in toenemende mate. Hoeveel? Ja. Uh, als ik kijk binnen onze eigen beroepsgroep, is het ongeveer een, een kwart van onze leden die heeft dus een big registratie of een, een hbo-bacheloropleiding. Met onze beroepgroep, u bedoelt de artsen? Nee, de, de Vereniging Ter de Bevordering van Alternatieve ja, Geneeskunde. Nee, Oké, maar, okay, maar dat, dat snap ik, dat ja. daar een kwart dat doet. Maar bij de artsen, meneer Renkens, zijn het er veel... Nee, het neemt sterk af, gelukkig. Ah. In het rampjaar was het hoogtepunt van de Alternatieve Geneeskunde, 1993. toen waren 1800 artsen lid van een alternatieve uh, beroepsvereniging. En dat is nu gedaald tot 800. Dus het kelder dacht, de jonge studenten hebben helemaal geen belangstelling meer voor. Wat vindt u dat er, zou, dat er in uw ogen zou moeten gebeuren... om ja, ja, risico's en, en dingen die misgaan dan te voorkomen... of me, dat mensen niet naar een alternatieve uh, arts gaan? Nou ja, voorlichting is natuurlijk het belangrijkste. De Mensen moeten het zelf inzien. Dus we proberen het publiek te bereiken op alle mogelijke manieren. En het, is, het scheelt al dat de artsen steeds minder zich daarmee afgeven. Dat, uh, als de artsen het doen, dat verlinkt dat een zekere status aan die geneeswijze. En dat is heel slecht. Hmm. Dus wij vooral de artsen die zich daarom ook scherper aan dan mensen die geen medische opleiding hebben... en die ook, zijn die dus ook slecht. En, en dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar die artsen die worden het hardst Hoe meer je weet, meneer Koning, hoe minder de mensen zich aan tot u zullen wenden. Nou, dat denk ik dus niet. Maar uh, nogmaals, er is zo ontzettend veel onderzoek gedaan... juist naar de effectiviteit en veiligheid van, uh, van complementaire gezondheidszorg. Die tonen ondubbelzinnig aan van en het werkt en het is veilig. En dat blijkt ook wel uit de uh, nagenoeg afwezigheid van klachten... die er over uh, onze behandelwijze zijn. Dus er zijn geen klachten, meneer Enkens? Nou, het afgelopen zaterdag heeft onze vereniging een symposium gehouden... over dit onderwerp, nou even op de kinderen terug te komen. En de kinderen die daar sprak, die demonstreerden een aantal patiëntjes... uit zijn eigen praktijk. En ik kon berekenen op grond van onderzoek uit Australië... waar de gezondheidszorg en de populariteit van kwakzalverij vergelijkbaar is met ons land, dat als je die cijfers extrapoleert... dat één à twee kinderen onnodig zouden overlijden in ons land... en enkele tientallen onnodige ziekenhuisopnames. Doordat ze door alternatieve Doordat ze naar alternatieven gaan. Ja. Dat is uh, niet mis, denk ik, meneer Koning. Nou, dan ben ik heel benieuwd naar de feiten. Want ik kan me, daar, dat niks bij, ik ik kan me daar niks bij voorstellen. Nee. Gezien dus nogmaals de, de mate waarmee gewerkt wordt... door uh, juist door complementaire uh, therapeuten. Want ik wou het eigenlijk juist omdraaien... als we gaan kijken naar de effectiviteit van, van geneesmiddelen voor kinderen. In hoeverre is dat aangetoond? En daar uh, hoor ik graag van meneer Renckers iets over. Nou, u doet dat penicillin niet werkt bij kinderen of zo? Wat is nee, nee, nee, niet penicillin, maar meer in het algemeen het geneesmiddelen bij kinderen. In hoeverre is de effectiviteit ervan in doseringen bij kinderen voor die aandoeningen aangetoond? Uitstekend. Als het allemaal geregistreerde geneesmiddelen zijn, is het heel streng een in ons land. En uh, daar kunt u rustig op varen. Dat, dat, ik nou, zou zeggen, kijkt u dat rustig nog even na? Tot slot, uh, meneer Koning, zit, vindt u dat er helemaal niets in de argumenten van meneer Reenkant zit? Of toch ook wel iets? Nou, kijk, ik ben zelf apotheker. Dus ik weet heel goed hoe dat in zijn werk gaat bij registratie van geneesmiddelen. en hoe de effectiviteit is aangetoond. En de effectiviteit van geneesmiddelen, nieuwe geneesmiddelen wordt aangetoond bij een bepaalde populatie per definitie niet. Kinderen. Maar ze worden dus wel met een bepaalde dosering gebruikt voor kinderen. Ik vertaal het maar even als dat u vindt dat er toch uiteindelijk helemaal niets in zit. Meneer Henkels, zit er helemaal niets in de argumenten van meneer Koning? Of nou, wel iets? Dit laatste argument heeft weinig met de alternatieve geneeskunde te maken. Dus is kritiek op de reguliere geneeskunde. En in de medische beroepsgroep is dit probleem bekend. Er wordt er steeds meer opgelet en naar gekeken. Ik geef toe dat in het verleden daar misschien wel eens iets misgegaan is. Maar ik wil de geneeskunde uit het verleden helemaal niet verdedigen. Alleen het enige, het, is het enige wat we hebben. En het gaat wel steeds beter. Ja, nou, dat vertaal ik dan ook maar. Als dat u vindt dat er niets in zijn argumenten zit. Maar ik dank u wel beiden voor dit debat. Zowel uh, meneer Koning als meneer Renkens. Meneer Renkens van de vereniging tegen de kwakzalverij. En meneer Koning, apotheker en van de vereniging... juist voor alternatieve geneeswijzen. Dank, beiden. En zo direct Justus van Oel. Maar eerst gaan we weer luisteren naar muziek. Anneke van Giersberg. Anneke van Giersbergen, begeleid door Gijs Kolen en Ferry Duizends... met My Mother Set. Anneke van Giersbergen, uh, ja, uh, zo'n titel, My Mother Said, dat gaat als mannen dat zingen gaat het altijd over dat de moeder zegt... ga niet met die vrouw, want die deugt niet. <laughs> Daar gaat het bij jou niet over? Nee, nee <laughs> Waar gaat het wel over? Um, nou, dit liedje is heel persoonlijk. Want het gaat eigenlijk over... Uh, de tekst is bijna helemaal een gesprek dat ik heb gehad met mijn moeder. Toen ik een jonge volwassene werd. En, um, en ook met mijn vader dan heb je die gesprekken gewoon als je weet je wel uit ben je nou wel helemaal goed uitdrukken. waar ze bezorgd? Ze waren een beetje bezorgd, maar dat zijn alle ouders denk ik. Mm. En um, ik heb op een gegeven moment natuurlijk een leven gekozen van veel reizen en in de rock en roll en zo. En nou ben ik heel braaf, hoor. Maar, maar um, wat vonden je ouders dan? Nou, voor, vooral mijn vader vindt het uh, best eng... dat ik gewoon altijd in vliegtuigen zit en zo. Ah, okay. Dus die is gewoon mijn fysieke oh. gezondheid. Ja, ja. Die, en, en weinig slapen en uh, gewoon hard werken. Maar dat niet is dat je gewoon een vaste baan moest, als een ambtenaar moest worden? Of zo. Nee, nee want hij ziet ook wel dat ik dan niet happy zou zijn. Dat wel. Ja, Dus en dan die gesprekken heb je zo op, op die leeftijd. En ik ben nu zelf moeder. En mijn zoon is, is acht, dus die is nog heel jong. Maar ik snap nu... Ook ook natuurlijk, veel beter wat zij toen bedoelde, ook en zo. En daar heb ik een lied over. Jij zou nu ook weer zo'n gesprek met je eigen kind kunnen hebben? Ja, dat, dat, dat zit er wel aan te komen, denk als ik. Als je in een hardrock rock bent, in een omgeving met veel uh, seks, drugs ja. en rock n roll <laughs> <laughs> en zo. Ja, dat, maar dat is voor mij gek genoeg een veilige omgeving. Ja? <laughs> Omdat ik hem ken en, um, en je kunt natuurlijk veel meer op, op veel manieren uh, rock n roll beleven. Hè? Dus, uh, Jij zou schrikken als je ambtenaar wordt. Ja, dat zou, en daar zou ik niks van begrijpen. Toch, zou je dat nou wel doen? Ja, zou zo tandart, uh, zo. Ja. Maar, maar dit, is, want dit, dit nummer komt van je, van je laatste album, ja, he, Drive. Dat, klopt. dat noem je ook je meest persoonlijke album. Omdat je daar ja. op dit soort teksten ja. ook. Ja, ook. Ja, en ja, gewoon altijd ook wel over het leven en over uh, de mensen die ik ontmoet. En, en dingen die ik voel en zie. Dus het, het is altijd persoonlijk. Maar op een of andere manier zijn er ook dit soort liedjes ja, wel nieuw. Misschien ook omdat ik wat ouder word. En weer over andere dingen na ga denken. En, uh. Is dat ook waarom je... Want je hebt heel lang natuurlijk in, in de succesvolle rockband The Gathering... Uh, ja. Was je frontvrouw. Ja. Uh, uiteindelijk een tijd terug alweer besloten... Nee, ik wil toch... Mijn eigen ding doen? Ja. Om dit soort dingen te kunnen doen en Kon ja. dat niet in The Gathering? Um, nou, dat kon ook wel. Er zaten ook wel heel erg persoonlijke teksten... in de nummers van The Gathering. Uh, over mijzelf, maar ook over wat wij als collectief... en wat we als mens en, en, en groepen ervaren natuurlijk ook. En, en dat, vond ik, dat vond ik ook te gek om daarover te schrijven. Hmm. Maar het is ook ja, gewoon fysiek... meer je eigen ding doen, je eigen boontje doppen... en alles ook beleven vanuit ja, ons gezinnetje. Uh, uh, dat is wel een ding, bijvoorbeeld... Zijn onze, onze zoon gaat uh, volgende week ook mee op tour um, door Europa. En zo, om dat te kunnen doen. En um, um, um, ja, is, was voor mij wel belangrijk. Ja, ja. ja, en je gaat misschien ook een, een Nederlandstalige plaat uitbrengen. Las ja, ik ja, wie weet, ja. Want? Nou ja, nou, ik schrijf uh, Nederlandstalige liedjes, zo nu en dan. Maar dat gaat wat langzamer, dat tempo, dan, dan de Engelstalige liedjes. En ik, ik leg die dan op de plank met dat idee van... nou, als ik er genoeg heb, dan ga ik, uh, ik zo'n plaat maken. En ik heb het idee dat het misschien... of de volgende, of de, de, de keer daarop, dat ik dan een Nederlandstalige... Heel, heel, je, het lijkt alsof je nog heel erg aarzelt. Wat zeg je? Of alsof je nog heel erg aarzelt. Of je het wel ja, zal Ja, nou, ik weet. Nou, dat heeft ook een beetje te maken met de planning zo. Weet je ik we heb nu deze uit en dan gaan we ja, toeren. Ja, meer en ook, organisatorisch. En dan, ja, zo okay. van wat is dan. Handig, ik ben benieuwd zo. hoe Anneke van Griesbergen in het Nederlands klinkt. Ja, het wordt ook een beetje Brabants moet ik zeggen. Als ik zo in mijn eigen taal zing, dan merk ik, merk ik dat er gewoon weer wat Brabantse woordjes erheen piepen. Een soort rock onder Guus Mewes, maar dan. Ja, <laughs> ja met tatoeages. Weg die tijd nodigen we <laughs> je weer uit. is goed. Zo direct hier nog twee nummers voor dit ja. moment danken. Anneke van Gisberg. wat jij ervan? In 1999, nu 14 jaar geleden. reisde ik met mijn vrouw en driejarige dochter door Iran. We hadden geen gids en we werden bij ons weten niet gevolgd door geheime agenten. We zagen en deden wat wij wilden. Het Iran dat wij in 1999 zagen leek waarschijnlijk behoorlijk op Iran zoals het ook was. Dan nu een onthulling. Ik wist al in 1999 iets over Iran dat in Israël tot vorige week onbekend was. Ja, ongelooflijk. Maar Israël wist iets niet over Iran dat ik al jaren wel wist. Ja, hoe ik dan destijds aan die informatie kwam, ja, door af en toe naar mensen te kijken... Zo ontdekte ik in 1999 al dat veel Iraanse mannen jeans droegen... hele herkenbare westerse kledij. Jonge Iraanse vrouwen droegen ook vaak jeans onder hun gewaden... maar bij het lopen zag je wel degelijk stukjes blauwe spijkerboekstof. Waarom nu? Dit op zich onbeduidende verhaal. Bibi Netanyahu, premier van Israël, dacht tot vorige week... dat jeans in Iran niet voorkwamen. In een interview met BBC World sprak Netanyahu... vol oprecht mededogen met de Iraanse jeugd deze woorden uit. Ik hoop dat Iraniërs ooit spijkerbroeken kunnen dragen. Dat deden ze toen op zijn minst al veertien jaar. En Bibi Netanyahu, premier van Israël, wist dat niet. Dat is toch zorgelijk. Bibi en ik zijn geen vrienden... Maar Israël heeft ook heus andere informatiebronnen. Alleen al in de Verenigde Staten wonen 2 miljoen Iraniërs... die je iets over hun familie in Iran zou kunnen vragen. Hebben ze daar jeans? Maar Bibi vertrouwt Iraniërs in het buitenland misschien niet. Geen probleem, in Iran zelf wonen 25.000 Joden... en ook die had Netanjahu via via best een simpele vraag kunnen stellen. Hebben ze bij jullie jeans? Antwoord ja. En Bibi, vriend, mij zal je niet geloven, maar ze hebben in Iran zelfs westerse muziek. In 1999 bevond ik mij in een Iraanse meisjeskamer van een meisje met jeans. En aan de wand hingen posters van de Spice Girls. En toch zei Netanyahu vorige week... Ik hoop dat Iraniërs ooit spijkerbroeken kunnen dragen en luisteren naar westerse muziek. Terwijl hij natuurlijk dondersgoed goed wist dat Iraniërs dat allang deden. Maar hij dacht blijkbaar dat wij dat dan niet wisten. En dat is dubbeldom. Op zich is het allemaal begrijpelijk. Netanyahu is er stellig van overtuigd dat Iran middels atoombommen... een massamoord op joden wil plegen. En hoe herken je dat soort duivelse antisemieten? Ze dragen geen jeans en luisteren niet naar popmuziek. Iedereen die niet op een Amerikaanse jongere lijkt... is in principe levensgevaarlijk. Bibi, vriend, nu begin ik me echt zorgen over jou te maken. Jij gelooft blijkbaar dat moderne, beschaafde landen... geen massamoorden op joden voorbereiden. Laat me je uit die droom helpen. De grootste massamoord ooit op Joden werd voorbereid en uitgevoerd... in een voor die tijd zeer modern en beschaafd land. De kleren die mensen mooi vinden, de muziek die ze mooi vinden... het zegt allemaal niets over waartoe ze in sommige omstandigheden in staat zijn. Bibi, vriend. Zie de Afrikaanse kindsoldaten, de Congolese rebellen. Allemaal dol op nikes, op jeans, op elektrische gitaren. Maar de komst van jeans naar Ayatollahland, dat zou de premier van Israël reuze oplichten opluchten. Het kwam om op een twitter bombardement uit Iran te staan. En vaak nog geestig ook. Maar wie wie ik snap waar het vandaan komt: angst, pure angst vanwege vroeger. Maar op deze manier zal je nooit een stap verder komen. Israël moet naar de psychiater. Well. Zo direct.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 De GGD waarschuwt studenten dat ze zich moeten melden bij de huisarts als ze erge jeuk hebben. En dat ze onder meer hun beddengoed goed geregeld moeten wassen. Een Italiaanse media meldde dat oud-SS'er Erich Priepke is overleden. Hij zat onder huisarrest een levenslange gevangenisstraf uit. Priepke werd in 1998 veroordeeld voor de moordpartij vlak bij Rome in 1944. Hij is 100 jaar oud geworden. Tot zover. Verkeersinformatie van de ANWB, Wijnland Zwaan. De avondspits verloopt tot nu toe niet al te druk, gezien het slechte weer. Toch zijn er wel een paar ongelukken gebeurd die voor veel vertraging zorgen. Onder meer op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht. Drie kilometer Fiedep, de rechterrijstrook is dicht. Bij Rotterdam op de A4 van de Hoogvliet naar Vlaardingen... voor knooppunt Ketelplein 5... door een ongeluk met een vrachtwagen op de A20 naar Gouda. Bij Spaanse polder staat vijf kilometer stil, twee rijstroken zijn dicht. Het is radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Goedemiddag. Welkom terug. Vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Je kunt ons zien op computer, tablet of smartphone... via vrijdagmiddaglife.afro.nl en je mening geven via Twitter. Hashtag AfroVML. Bijvoorbeeld over de droom van Petra Stine... of over Frits Barend. Die gaat het hebben over Theo Jansen... over een fake WK-boksen en homo-testen in golfstaten. Ja, dat, dat gebeurt niet in Israël, kan ik je zeggen. Zo, dat zo direct. Maar eerst gaan we het hebben over leugenaars. Want leugenaars zijn eigenlijk heel eerlijk, over een leugenachtige gedrag. Dat concluderen psychologen aan aanleiding van een onderzoek... dat deze week is gepubliceerd. Ook blijkt dat niet iedereen liegt, terwijl eerder werd aangenomen... dat iedereen toch wel zo'n twee leugens per dag vertelt. Forensisch psycholoog Bruno Verscheuren is een van de onderzoekers. Welkom. Dankjewel. Frits, waar heb jij vandaag al over gelogen? Ik lieg nooit. <laughs> dat en, en dat de is mijn eerste, eerste, leugen, leugen. Dat is mijn eerste ja. leugen. Ik wou zeggen, Bruno, kunnen wij Frits hier op zijn woord geloven? Misschien wel eigenlijk. Ik kan me inbeelden dat hij vandaag nog geen leuke heeft verteld. Daar ging eigenlijk precies dit onderzoek over. Wij wouden eigenlijk heel graag te weten komen hoe vaak liegen mensen nu. En ze hebben natuurlijk niet de eerste die dat onderzocht hebben. Heel veel mensen hebben dat voor ons gedaan. En wat die mensen meestal hebben gedaan, die onderzoekers, die hebben aan mensen als u en ik gevraagd. Vertel eens, hoeveel leugens heeft u vandaag al verteld? Ja, dat lijkt me niet een hele wetenschappelijke onderzoeksmethode Precies, daar hadden wij ook onze bedenkingen bij. Want het is een beetje naïef om mensen te vragen... hoe eerlijk ze eerlijk te zijn ja. over hun oneerlijkheid. Dus dat is een beetje een gek idee. Um, dus daarom houden we in de eerste plaats opnieuw doen. We deden precies hetzelfde wat zij deden. We vroegen ook aan een grote groep mensen... hoe vaak liegt u? Ja. En we vonden precies hetzelfde. Twee keer per dag. Maar toen je we wat verder kijken... toen bleek eigenlijk dat er hele grote verschillen zijn tussen mensen. Namelijk heel veel mensen zeiden eigenlijk... nee, ik heb vandaag helemaal nog niet gelogen. En een klein groepje mensen, maar 5%, procent... die liegt echt heel erg veel. Ja, maar hoe weet jij dan, als je het op dezelfde manier gedaan hebt... dat dit wel klopt? Nou, dan hebben we een vervolgtest gedaan. Dan hebben we die mensen naar het lab uitgenodigd. En hebben ze een heel reeks taakjes en testjes gegeven. Ook een paar testjes waarin ze geld konden verdienen als ze vals speelden. Bijvoorbeeld, je moest uh, anagrammen oplossen. Dan staat er het woord bolem. Als je even nadenkt, dan zie je dat daar het woord bloem in zit. En zo waren er een aantal anagrammen achter elkaar. En hoe meer je er kon oplossen, hoe meer geld je verdiende. Mm -hmm. Nu checkten wij eigenlijk niet uh, of ze het correct hadden opgelost of niet. We vroegen gewoon, hoeveel heb je erop opgelost Hoeveel had je er goed? Ja, ja. En de regel was, je mag pas naar de volgende als je de vorige hebt opgelost. En nu was het trucje dat de eerste drie heel erg makkelijk waren. Bolem wordt bloem en dat soort meer. Maar de vierde was onoplosbaar. Dus iedereen die ons zei, ik heb er vijf, zes, zeven of, of wel meer opgelost... wist ja, wel, dat zijn flagrante leugenaars. Ja. En het grappige van dit onderzoekje... was dat mensen die zeiden vaak te liegen... ook vaker vals speelden in dat testje. Dus blijkbaar zijn althans een aantal mensen eerlijk over... Hoe oneerlijk ze zijn. Ja, nou ja, ja over het wetenschappelijk gehalte. van dit kun je toch ook heel lang praten. Want misschien dat <laughs> het iemand... slaat gewoon nergens op, maar het is heel leuk. <laughs> geloof jij het niet, Frits? <laughs> nee, het slaat daar maar. Ik bedoel, iedereen liegt. En de leugen kan heel functioneel zijn. Hè. Ik geloof in de leugen. Ja, ja dat dus is meer maar, maar, de reden Meer dan in de, waarde, oordeel, meer dan in de waarheid. Ja. De reden waarom u denkt iedereen liegt. dat komt door de boeken als deze. en die, die eerdere onderzoeken die ons dus allemaal vertellen. dat we allemaal dag in dag uit liegen. Hier ligt een boek van Stine Jensen. Precies. Ja. En die besluit zelfs uit eerdere onderzoek... Kijk, de titel is Ik Lieg, Dus Ik Ben. Ja. Ik Lieg, Dus Ik Ben. Ja. We liegen zo vaak dat ons liegen ons zelfs uh, identificeert... dat ons zelfs definieert. Hmm. De mens, daar was ik op jonge leeftijd al lang van overtuigd... is in de eerste plaats een liegbeest. Het zegt ja. ja, maar dat is op basis van het onderzoek dat iedereen wel liegt. En dat terwijl, klopt dus niet? Nee, dat jij. klopt niet. Nee, maar goed, als, je, kijk, als mensen die test bij jou deden... waar ze dan konden joemelen, ja. misschien dat de mensen die daarvoor gezegd hadden... Uh, ik lieg niet zich dat realiseerde en om die reden niet gingen schuimelen. Kan je toch ook zeggen? En dat als ze dat niet eerder was gevraagd, waren ze wel gaan schuimelen. Ja. Ja, ja daar zit de wetenschapper. Ja, ja, ja. Zo kan u post hoc nog allerlei ja. uh, vragen stellen. Uh, uh, stellen. Nou, ik, wil, ja. ik kom graag bij je promotie. En, uh, ja. kunnen we er nog eens over maar je hebben? bent geen stapel, hè? Dat was in 2005, dus dat oh, is altijd okay. je oh, Je dat bent al gepromoveerd dat ja. is al geschikt, helaas. Nee, sorry, dat was een grapje. Maar ik bedoel, uh, nou ja, laten we even uitgaan. Maar de, van de belangrijkste de, conclusie ja? is inderdaad... Dus denken, ik geloof ook best dat iedereen maar eens een leugentje vertelt. Maar de ja. vraag is, hoe vaak? Ja. En uit die eerder onderzoek blijkt, al, lijkt het of we allemaal, de dus LA Times kopte zelf... You're all Lance Armstrong. Mm. We zijn allemaal stapels zouden we dan, uh, voor de voor ja, De sport ja. is een slecht ja. voorbeeld. Ja. In nou, dit verband. Mijn onderzoek blijkt dat, dus, de meeste mensen liegen wel ons, maar een. Een klein groepje mensen, misschien de Armstrongs en de stapels van deze wereld, die liegen heel maar erg vaak. En heb je dan ook gekeken, in jouw onderzoek, dat kleine groepje wat vaak liegt, wat voor mensen dat zijn? Ja, dat is natuurlijk de meest interessante vraag van allemaal. Daar hebben we een eerste exploratieve analyse naar gedaan. We hebben gekeken naar persoonlijkheidstrekken. Ik ben zelf forensisch psycholoog, dus ik ben vooral geïnteresseerd in tbs'ers en gedetineerde, dat soort slagvolk. En vanuit die hoek keek ik ook naar psychopathische persoonlijkheidstrekken. persoonlijkheidsstrekken. En we hebben daar ook een paar lijstjes voor afgenomen. En dat bleek inderdaad die mensen die heel erg vaak liegen die hadden wat meer psychopatische trekken dan moet je denken aan wat egocentrisch, impulsief onverantwoordelijk en dan kan je denken, ja, maar waarom waren ze dan eerlijk voor eerlijk over hun liegen ja. nou, onze uitleg is dat ze eigenlijk zich niet schamen over het feit dat ze liegen leugenaars. wat ben jij zelf? Nou, ik lieg natuurlijk ook nooit <laughs> <laughs> zei hij en, dan, maar goed. Nee, maar dus dat, en wat kunnen we daarmee trouwens met, met, met deze gegevens ik denk het eerste is misschien wel uh, goed nieuws. Het is dus eigenlijk best geruststellend. Dat, dat de, meeste mensen, mensen, lief, ja, dat de ja. meeste mensen meestal wel de waarheid vertellen. Ja. Dat is echt wel geruststellend. Want anders zouden we continu ons moeten afvragen... bij alles wat iedereen zegt. Is dit is het wel waar? waar? Ja. Um, maar het heeft Een journalist moet dat trouwens. Hè? Precies. Ja, jullie moeten natuurlijk altijd echt ja. kritisch en sceptisch zijn. Ja. Maar in de gewone omgang met mensen is het eigenlijk wel fijn te weten... dat de meeste mensen meestal de waarheid vertellen. Voor ons heeft het ook belang. Ik doe veel aan leugendetectieonderzoek. En een nieuwe wind binnen leugendetectie is eigenlijk cognitieve leugendetectie. Daarbij ga je nagaan hoe lastig iemand het vindt om iets te vertellen. En die hele techniek is eigenlijk gebaseerd op het idee... dat de mensen meestal de waarheid vertellen. En dus dat dat automatisch gedrag is. Dus als je iemand zijn naam vraagt of iemand vraagt of hij een misdrijf heeft gepleegd... het eerste wat eruit komt, zeg maar, zou eigenlijk de waarde zijn. Als je iemand wat moet nadenken, er wat langer over doet... dan verraadt dat misschien wel dat hij liegt. En die premisse is eigenlijk gebaseerd op het uh, idee... dat de mensen, meeste mensen meestal de waarde vertellen. Dus, dus eigenlijk dit onderzoek bevestigt dat die cognitieve testen, zoals jullie die ja. hanteren, dat die, dat die werken? Dat die, uh, ja, dat, dat levert toch uh, evidentie daarvoor, ja. Ja, ja nou, Ik zit me nog even af te vragen. Die, die vragen die ik net ook had natuurlijk. Maar goed, dat, kunnen, dat moet dan een vervolgonderzoek zijn. Want leugendetectie is natuurlijk zelf ook vaak hè, heel erg bekritiseerd. Ja, absoluut. En dat is eigenlijk omdat de klassieke leugendetectie... Denk dan aan de polygraaf bijvoorbeeld. Dat toestel dat hartslag, ja. zo weet ja. je niet. Maar is... nog een tv-programma mee heeft gemaakt. Maar goed, dat is ja. tussendoor. Ja. Nee, maar die, dat soort dingen, daar was dat, veel Dat is gebaseerd op, op. Ja. stress. En het idee is eigenlijk dat, uh, dat uh, iemand die liegt, die is gestrest. Dus wat je moet doen is die stress meten. Bijvoorbeeld door hartslag te meten. Ja. Dat is een heel erg naïef idee. Ja, want je zegt net zelf, die groep die jij hebt onderzocht... dat zijn juist allemaal mensen die zich helemaal niet voor schamen... dat ze liegen, oh, dus ook oh, niet gestrest zijn. Maar, maar erger nog is dat veel mensen die onschuldig zijn... of de waarheid vertellen, ook wel gestrest kunnen zijn. Beeldt u in dat de politie hier straks staat... en dat de vraag van, kan u deze uitzending onderbreken? Kan u even met ons meekomen? Want we verdenken nu van misdrijf X of Y. En stelt een hele directe vraag, heeft u dit gedaan? Ja, dan gaat je hartslag ook omhoog. Ja, dus kunnen wij, even uitgaande nog maar van dat, de, jouw onderzoek en die resultaten, dat die kloppen. Kunnen wij dan dit soort dingen voorkomen? Dat mensen ten onrechte of van leugens beschuldigd worden of andersom? Uh, ja, ik denk, dus waar wij aan werken is die cognitieve leugendetectie En we doen dat onder meer met computertaakjes. Waarbij we dus mensen vragen om zo snel mogelijk te antwoorden. En als ze even haperen of wat net iets langer over doen, dan kan dat indicatie zijn dat ze liegen. Fijn. Ik wacht, <tiedacht> ik wacht met belangstelling het vervolgonderzoek op. Bruno Verschuren, forensisch psycholoog van de Universiteit van Amsterdam. Dank tot zover zo Gaan we met Frits door over de sport, maar eerst. I have a dream. Vijftig jaar geleden hield Martin Luther King zijn befaamde I have a dream speech. En wij vragen hier mensen om verder te dromen. Iedere week in vrijdagmiddag live krijgt iemand de gelegenheid om zijn of haar droom met ons en de luisteraars te delen. En vandaag is dat Arabist en publicist Petra Stine. Ik heb een droom. Ik heb een droom dat elke moeder in de wereld het ritueel mag meemaken dat ochtends bij ons thuis plaatsvindt. Om half zeven gaat de wekker. Ik sta op, klop op de deur van mijn vijftienjarige dochter Soraya en hoor een slaperige stem. Ja mam, ik ben wakker. Dan duurt het een uurtje voor ze gewassen en gestreken is. Haar outfit voor de dag heeft gekozen en haar boeken heeft ingepakt. Meestal zeggen we niet veel bij het ontbijt. Soms moppert ze dat ze geen zin heeft in school... en dan praat ik haar moed in dat het vast leuk wordt met haar vriendinnen... en ze misschien nog iets nuttigs leert. Om kwart voor acht snelt ze naar buiten. Onderweg krijg ik een vluchtige kus... en even later zie ik haar vanuit het keukenraam... snel trappend op haar fiets wegrijden. Vandaag, 11 oktober 2013, is het Wereldmeisjesdag. In vele landen is het helemaal niet zo vanzelfsprekend... dat moeders hun dochters kunnen uitzwaaien als ze naar school gaan... 31 miljoen meisjes hebben geen toegang tot school. 250 miljoen meisjes hebben grote moeilijkheden... vanwege financiële of culturele obstakels om hun school af te maken. Eén op de drie meisjes gaat naar de middelbare school... en meestal maken ze de school niet af omdat ze op jonge leeftijd moeten trouwen. Vaak ligt de school ver weg en is het door gebrek aan goed vervoer... gevaarlijk voor meisjes om naar school te lopen. Dus worden ze voor hun eigen veiligheid thuisgehouden... Onderwijs voor meisjes is een investering in de hele gemeenschap. Meiden die op school hebben gezeten zijn zelfbewuster... zijn beter in staat om hun eigen keuzes te maken... weten meer over hun eigen gezondheid... krijgen vaak veel minder kinderen... kunnen betere banen krijgen... en dragen weer bij aan de opvoeding van een nieuwe generatie. Daarom ben ik blij met stemmen zoals die van de 16-jarige Malala uit Pakistan... die de noodzaak voor onderwijs voor meisjes weer op de wereldwijde agenda heeft gezet. In haar eigen woorden... Laat ons boeken en pennen oppakken. Het zijn de meest krachtige wapens. Een kind, een leraar, een pen en een boek. Dat zijn de dingen die de wereld kunnen veranderen. Malala laat het niet bij woorden alleen. Vorige maand maakte zij bekend dat ze zich gaat inzetten... voor onderwijs en kinderen in Syrische vluchtelingenkampen in Libanon. Meisjes krijgen hierbij speciale aandacht. Want de meeste van hen gaan niet naar school. Ja, ik heb een droom... Een droom dat over niet al te lange tijd... in alle landen van de wereld... het uitzwaaien van een dochter die naar school fietst... net zo vanzelfsprekend is als bij ons thuis. Christine, Dank je wel. Muziek. We gaan weer uh, luisteren naar het trio Gijs Kolen... Ferrie en Annika van Giesberg. Forgive oh, me, Anneke van Giersberg. Sport met Frits. Frits waren. Hoofdredacteur van het blad Helden en Naast hem nog steeds Forensisch psycholoog Bruno Verschuren, liefhebber van sport. Helemaal niet eigenlijk, alleen in welke mate ze vals spelen en schuimelen. Dat is het enige wat ik gedaan nou, heb. <laughs> dat komt veel voor, toch, Frits? Dus nou, dat maakt het sport ook aantrekkelijk. Wat is net het leven. Precies. Dat is dus. het begin. De Toch eens gaan niet gaan kijken. Frits, zullen we met de tops beginnen? Ja, oké. Okay. Uh, uh, de onthulling. Het is eigenlijk een flop, maar omdat het weer onthuld is door een Engelse krant, de Independent. Eerst was het de Guardian. Dat onthulde dat de werknemers uit Sri Lanka en de Filipijnen in Qatar voor die stadion, stadionbouw voor het WK in 2022, gebruikt ze als slaven. Ja. Heel veel zijn er overleden. Nu heeft de Independent onthuld dat de golfstaten, waartoe Qatar behoort... en je gelooft je oren bijna niet, vanaf 11 november komt er een wetsvoorstel... dat elke toerist die die golfstaten bezoekt, wordt getest op homo zijn. Oh. Het zogenaamde LGBT, dat is lesbian, gay... Uh, bisexueel, transgender. Trans, tra ja. Daar word je op getest. Hoe dat kan, mag Joost weten. Dat is nog een en ik, een echt, ik ben teken. gek geworden dat ik het gelezen heb. <laughs> maar het staat echt in independent. Het is echt waar. Het is een vertegenwoordiger van het ministerie van Volksgezondheid... in Kuwait heeft het bevestigd. Die dat bevestigd heeft. En ze gaan dus kijken, als je dus voldoet aan die test... dat je lesbian of gay of bisexueel of transgender bent... dan kom je het land niet in. En dat geldt dus ook voor Qatar... En we spreken dus over nu 2013. Nou, dat wordt leuk straks in 2022. Mm -hmm. Als je dat WK wil bezoeken. Ik vond het echt ongelooflijk dat er ook bijna geen reactie op zijn gekomen. Want afgelopen week was Michael van Praag de voorzitter van de KNVB... was in Straatsburg eh, bij het Europees parlement. En hij kreeg alle lof over hoe de KNVB de homo-emancipatie aanpakt. Ja. Daar heeft hij alle lof voor gekregen. De voorzitter van UEFA, Platini was in Genève en heeft daar de VN-ambassadeurs toegesproken... hoe de UEFA bezig is tegen het racisme. En bij de komende Champions League-wedstrijden... Er zijn er ook weer allerlei borden rond het veld. UEFA uh, Against Racism, Arjen Robbe doet er mee, Johan Cruijff doet er mee. Maar ik wil ze nu ook horen over dit wetsontwerp... wat in de Independent staat, of het wel of niet waar. Ik wil ze horen hierover wat zij ervan vinden... dat je dus, als je naar de golfstaat gaat... Getest, getest, wordt getest wordt op, de op de je homozee. Daar hebben homo's ja. ook wat aan. Kan Bruno Verschuur eens ja. iets bij voorstellen bij zijn test? Helemaal niet rest is hier nee, Wat nee. gebeurt? Wellicht zullen ze gewoon vragen: bent u homo? Ja. En dan, en dan moeten ze namen weer spelletjes doen. <laughs> en dan, je, en dan moet je liegen. Ja. Dus dat is de vraag. Maar, maar goed, ja. de top vind ik is de onthulling dat het gelukkig nu bekend is. Ja. En dat er niet gereageerd wordt. Nou, nou, ja, is dat de is flop. is Ongelooflijk. Feite. Dat Want is eigenlijk een grote flop. Houd maar vol dat het in Qatar gaat. Ja, het gaat sowieso. Dat heb ik al gezegd. Er zit zoveel geld bij. En voor het, de zoon van Platini, de voorzitter van UEFA, die Platini was heel erg voor Qatar. En zijn zoon heeft twee, drie dagen nadat Qatar dat WK had gekregen... een hele grote orde gekregen voor zijn zaak. Hm. Nou, dat, maar is, niet, ze het dat is niet corrupt, is vandaag hoor. Vandaag ook weer in de Volkskrant, weet je wel... iedere dag overlijdt er, geloof ik, gemiddeld ja. een arbeider. Als in 2022, als die WK er is, zijn er dan waarschijnlijk al zo'n 4.000 overleden. Ja. Maar geen homo's. Dat nou ja, Die komen er niet in. Zelfs dat weet je niet. Maar ik bedoel, maar dat is toch, yes, dat is toch zo schandalig dat hey, het, is het ondenkbaar is. On, het is ongelooflijk. Dat... Ik bedoel, wij maken ons druk over Badahari terecht, ja. maar dit is eigenlijk hm. veel okay. mondialer, Goed, en Dat was de eerste top. Dat de on de onthulling ja, hierover. Ja. Ja. Top 2 vind ik Robin van Persie en alles wat hij op dit moment doet. Hij, uh, deze week nam hij tijdens de persconferentie bij het Nederlands avond op voor Stefan De Vrij. En Steven de Vrij ligt onder vuur. Is al gewisseld bij Van Galeckim, dat hij slecht speelt. speelt bij Koeman slecht. Maar hij wordt ook aangevallen omdat hij extra trainde. En ik dacht steeds, wat is hij dan aan het doen? Is hij krachttraining aan het doen? Ja, in zijn eigen tijd deed hij dat. Ja, in zijn he? eigen ja. tijd. Ik zou juist denken, als Feyenoord, daar ben je blij mee. Ja. Wat doet hij nu? Dat heb ik, die onthulling krijg ik dankzij van Persie. Niet dankzij alle Feyenoord Hij werkt als een voetenwerk, Steven de Vrij. Nou. Oh. Je weet, voeten is bij voetbal heel belangrijk. Dat hoef ik niet uit te leggen. Dat weet ik zelfs. Kijk. Nou, en er zijn meer voetballers weet ik, die aan hun voeten werken. Dat hun ja. voetwerk is te traag, dat ze sneller worden. Nou, Ik denk, je moet dat alleen maar prijzen. Maar dankzij Robin van Persie weet ik nu dat Stefan de Vrij... zijn voetenwerk werkt. En ik zou als Feyenoord denken, ik wou de twintig Stefan de Vrij... zijn die aan hun voetenwerk werken. Advies van Frits Barend. Nou ja, en top 1 is natuurlijk, boven alles, is weer de gouden medaille van Epke Zonderland... Ja. aan de rekstok afgelopen zondag bij het WK Turnen. Hij stond er weer, of hij liever, hij hing er weer... Uh, en hij maakt de term weer even tot nationaal belang. Maar hij bewijst ook dat heb ik al vaak hier gezegd dat Nederlanders kunnen pieken als het moet. Wij doen wel eens alsof we Nederland niet kunnen pieken als het doen, maar we kunnen het wel. Marianne Vos, Ellen van Dijk, werden wereldkampioen terwijl ze de favoriet waren. Irene Wu, Sven Kramer maken het elk jaar waar. En die zullen het ook weer waarmaken bij de komende Olympische Spelen. We hebben laatst de roeiers weer gehad: vier zonder stuurman. Boas Meiling, Kai Hendricks, Michiel Versluis, Robert Luken. Allemaal voorbeelden van Nederlandse sporters die er staan als het moet. Dus met andere woorden, hoewel we wel alles wel als anders denken, Nederland is een topsportland bij uitstek. Nu nog even de voetballers van een syndroom af. Uh, nou, daar zijn ze al vanaf. Oh, ze hebben al een keer het gaat in, in Portugal hebben we al een keer gewonnen op penalty's nadat we zes keer verloren. hadden. We had gaan doen vanaf. met de flops. De flops. Nou, ik ben een groot boxliefhebber. Vroeger had je in Nederland Rudico, want Alex Blanchard, Henny Tonen. En dat waren altijd, ja, wedstrijden waar altijd wat om gebeurde. Journalistiek was het heel interessant. Is de wedstrijd wel of niet verkocht? Maar het waren altijd spektakels. En dan had je natuurlijk uh, de nachten van Moment Ali, George Foreman, Mike ja. Tyson, Frazier. Daar bleef je s'nachts uh, opkijken. Op, ja. Nu is het WK zwaar Het is al jaren in handen van twee Oekraïense broers. De broers Klitschko. En die krijgen dan twee keer per jaar een in Duitsland. Nu was het in Moskou. En daar wordt dan heel veel geld voor betaald. En afgelopen zaterdagavond stond RTL 7 uit. En Arnold van der Leijden was co-commentator. En die bleef maar roepen, het blijft boksen. Je weet het maar nooit, er kan een onverwachte tik komen. Toen dacht ik, Arnold, jij ziet toch ook wel dat dit van begin tot eind in scène is gezet. Die Klitschko was zoveel sterker dan zijn Russische uitdager. Met de naam uh, Povetkin. Het was het dit, algemeen... dit is eigenlijk hetzelfde als die, die series, weet je die wel. Die wel kennen van een commerciële tv... Ja, waar, die, waar ze elkaar dat, door de ring smijten, ja, ja, maar wat dit het is iets fake meer, is. Dit is, bedoel, dit is wel iets anders, maar dit was een wedstrijd... Klopt uh, niet. Die Klitschko die liet hem echt staan. Die was die waarschijnlijk ook afgesproken, ja. want het was in, in Moskou. Een Moskouse zaak, maar dat er 23 miljoen euro voor betaald. En in de zevende ronde werd hij even kwaad, Klitschko. Toen ging hij rust drie keer neer. Nou, drie keer neer is afgelopen. Ja. Die regel kende we ineens niet. Oh. Dus hij mocht gewoon weer doorboksen. En het van der Leiden is toch een serieuze jongen. Ja, maar die ik, gelooft dus, dat. En die deed maar, ja, blijf boksen. Je weet het mm. maar nooit. Nou ja, het algemeen Dagblad sprak van een draak van een wedstrijd. Ik zeg gewoon een draak van een toneelstuk. Zoals veel van dit soort bokswedstrijden, draak van toneelstukken zijn. En daarom is het zo leuk aanstaande maandag in carré. Het zevende ben, bril, Boksschala. Daar staan veel amateurs of jongens die net prof zijn. En daar wordt echt gebokst om de overwinning. Dat okay. kan ik iedereen zeer in aanraden. Het ouderwetse boksen en carré aanstaande maandag. Vlot ben gaan. Nou, schaatsen, daar zijn, dat is verreweg de, we zijn het beste schaatsland ter wereld. En we hebben al twee keer gefaald bij de ploegenachtervolging op de Olympische Spelen. Nou, dan heb je straks mogen de tien heren en tien mannen, tien heren en tien vrouwen mogen naar Sochi. En ze komen er maar niet uit welke Wie? vrouwen ja. en tien mannen. Uh, aanwijsplekken, uh, matrixen, je kunt je plaatsen. Dan hebben we een bondscoach, we hebben een technisch directeur... we hebben een algemeen directeur... we hebben schitterende coaches bij al die uh, ploegen... Gerard Kemkes, uh, Jacques Ori. En dan heeft de schaatsbond besloten... een buitenstaande, Charles van Commende. die moet nu gaan kijken of er eerlijk geselecteerd wordt... Nou, de, de, de begeleider van het, de Olympische Spelen. Ja, die was de mission, chef de mission ja. van de Spelen in, uh, in Peking. En die was de technisch directeur van de atletiek. Die moet het nu gaan Londen. doen? Die moet nu gaan kijken of het eerlijk gaat. Maar hij heeft nog geen zeggenschap. Hij moet alleen kijken of het eerlijk gaat. Ik vind het van een amateurisme en een compromisgedrag. Topsport is... Lo wars van compromissen. Topsport moet je absoluut zijn, moet je beslissingen durven nemen. De grootste flop. Het is hetzelfde als dat uh, Gerard Kemkes wordt gevraagd door Frank de Boer, Philippe Cocu en Ronald Koeman. <güls> dat ze Louis van Gaal niet vertrouwen bij de selectie. Want We hebben zelf al samen te Wil jij stellen. de laatste twee spelers voor het WK in Brazilië beoordelen of die eerlijk geselecteerd zijn? Want wij vertrouwen Louis van Gaal niet. Mm -hmm. Het is ongelooflijk dat de schaatsbond dit kan accepteren: dat dit gebeurt. Je laatste flop. Laatste flop is de zware kruisband van de enige echte straatvoetballer die we nog hebben in de Eredivisie, Theo Jansen. Ja. Theo is een echte Ouwwetse linkspoot. Zoals vroeger Willem van Hanig en Piet Keizer. Die kunnen niks met hun rechterbeen. Die houden niet van trainen. Die houden niet van duurlopen. Die spelen het liefst met afgezakte kousen zonder beenbeschermers. Theo is zoals een echte Ouwwetse straatvoetballer. Sigaretje roken in de rust. Even bijlullen in de rust met iemand die voorbij komt. Na afloop een biertje en een bitterbal in de kantine. En zijn kruisband is gescheurd. 32 jaar. En hij had misschien wel het eind van dit jaar op een grote manier afscheid willen nemen. Maar dat zal hij nu niet gaan doen. Hij moet terugkeren, Theo Jansen. En ik wil nog heel lang genieten van de echte straatvoetballer Theo Janssen. Want dit is een uitsterven dras, helaas. Een voetballer die scheidt van iedereen... maar heel goed kan voetballen en een echte liefhebber is. Dus ik hoop dat Theo Janssen herstelt van die kruisband... en terugkeert op de Nederlandse velden. Een ode aan Theo Janssen. Eh, terecht, <lacht> lijkt me. En Bruno Verschuur, kom je uit België oorspronkelijk? Ja, Want dus jullie... vanavond zes uur in Ja, kom zes uur. Ga je dan ook niet kijken? Ja, natuurlijk. Maar, maar, maar... dat wel? Ja, dat, dat kan niet anders. Er is er ineens een soort dat manie in België... Die, die er voorheen niet was, toch? Of? Ja, het ging heel uh, heel lang niet goed, maar ja. uh, nu kan het gebeuren. Dus... Hopen dat het even niet gaat ja, Nee, En zei Mo heeft al gezegd. Zeg maar, het is voor Nederland ook belangrijk dat België verliest. Ik heb nog oh. iets. Heel op, heel op, <lacht> 10 seconden? Heel opvallend. Morgen met Sala is die speler, wat ik hier laat zei, die de, sp de spelers van Maccabi Tel Aviv geen hand wilde geven. Tottenham Hotspur, de zogenaamde Joodse Club van Londen, wil nu Morgen met Sala kopen en contracteren. Vind ik wel een heel interessant ontwikkeling. Vlot. Fris Barend, dankjewel voor je tops en flops. En Bruno Verschuren ook dank. En zo direct gaan we het hebben over het uh, mogelijke al het proefverlof of niet.